Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw vermogen? hoe blonk u goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Ach wier ik derwaarts weer geleid, dan zal mijn mond u de ere geven. We noemen u het tweede vers van Psalm 63. aan de gemeente zal worden voorgelezen dat gedeeld uit Gods woord, wat u opgetekend vindt in de brief van de, van de apostel Paulus aan de Hebreeën, daar vernader het vierde hoofdstuk, we noemden u Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het even die verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut. Terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toren. Indien ze zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijne werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in die rust ingaan. En degene wie het evangelie het eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden. Door David zeggende, zo het tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhaalt uw harten niet. Want indien Josia hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk gods, want die ingegaan is in zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en het gaat door tot de verdeling der zielen en der geestes en der samenvoegselen en des en is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon Gods, zo laat ons deze beleidenis vasthouden want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Onze hulp zijn in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en warmhartigheid wordt u bij de aanvang beschonken en bij de voortgang rijkelijk de van God den Vader en van Jezus Christus den Heer door den Heiligen Geest. Amen. Geliefd. Al de geslachte beesten al de bloedstaart, al de offering die gebracht werd, Onder het Oude Testament en ook zover onder het Nieuwe Testament, toen de Heer Jezus nog niet gestorven was, wezen ons op de noodzakelijkheid dat er een andere bloedstorting plaats moest hebben. Het was voor velen in Israël wel een eeuwige vergissing. Dat ze meenten. Dat het bloed van stieren en blokken, bokken. Hun consenties kon reinen. Hun schuld kon verzoenen. En dat ze daar de gemeenschap met God reden. Want dat al zouden al de beesten op de wereld geslaagd worden. En al het bloed. Geholpen bij het al. ...denk de hemel nog niet over. Duidelijk leert ons Gods woord... ...het bloed van Jezus Christus God zo, ...dat, en dat ook alleen... ...reinigt ons van alles. Wanneer dus die slachtoffer, ...die bloedstarting, ...voortdurend herhaald moesten worden dat wijst ons er wel op, dat ze niet konden betalen. dan als ze tot betaling van de schuld van God uitverkoren kerk, genoegzaam waren geweest, had de heer Jezus niet hoeven zijn. Dan hadden ze ook niet gedurig herhaald behoeven te wachten. Maar blijkt wel, uit de opeenvolging van de hoogpriesters, van het brengen van de offeran, van de herhaalde bloedstarting, dat nou niets de schuld verdoenen komt, niets de gemeenschap met God kon Dat predigt ons toch wel de noodzakelijkheid dat er één hoge priester zou komen. Om met ene offerande te volmaken. Degene die geheim was. Want toen kreeg de stier. Zeg ons onstraffelijk met ene offerande had opgeofferd. Wat gebeurde? scheur het voorhang. Van boven naar beneden. Voordien op straffe des doods was het verboden. De halve de hoogpriester eenmaal des jaars. In te gaan in het heilige der heiligen. Op de grote verzoendacht. En dan mocht hij er nog niet in zonder bloed. En toen Christus stierf. Toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Dat betekent dat God het gescheurd. Daar ligt in opgesloten dat de weg des heiligdoms toen ontsloten was. Wat was Christus zich zijn eeuwige overwinning bewust? Zelfs toen hij die nog zijn offer aan te volbrengen moest, toen sprak hij ervan tot zijn apostelen, tot zijn volgelingen, of die synclacouche noemen wel. De zoon des mensen zal overgeleverd worden. In de handen der Zondaar. Ze zullen hem bespotten. Ze zullen hem haten, Ze zullen hem tenslotte dood. Maar, zegt hij. Ten derde dagen. Zal hij wederom opstaan. En al konden de disciples er niets van tijd. Dus. De bevestiging van hetgeen wat Christus verkondigde. Was niet afhankelijk van het geloof zijn er Nee. Zo was het niet. Hij zegt niet. Nou moeten jullie eerst geloven. Anders kan ik het niet vervullen. Dat zegt hij. Toen de derde dag daar zijn dood was aangebroken. Toen hielp het niet. Al was het graf. Met een steen. Daarvoor gewend. dichtgestoken, Al was een zegel daar opgezet. Al stond een wacht er rondom. Het hielp niet. Want een engel daalde neer, Wendelde de steen af. Trok zich van dat zegel niets aan. En de wachters werden al dood. Ja mensen. Had God afdaald. Daar komt het lachen. Dat al de mensen werkt. Snap in zielen. Als God afdaalt in aan. En door zijn geest. Je inleidt in de waarheid. want al wat van de mensen de vallen. Dan geldt alleen nog. Dat werk. Wat van boven geschiet. En wat is nou het werk. God zegt Christus dit. Dat je ge gelooft in zijn naam. Dat is nou het werk God. Dus dat is geen werk van de mens. Dat is nou het werk God. Bij aanvang en bij de voort. Goddelijke genade. Om een oog daarvoor te mogen krijgen. Dat hij niet alleen in zijn dood. Schuld van zijn kerk verzoend is. Maar ook die dood heeft overwonnen. En dat hij de hemelen is doorgegaan. En u zit aan Gods rechterhand. En daar leeft om voor zijn uitverkoren kerk te bidden. Die nog toegebracht moeten worden tot een waarachtige bekering. Of die nu nog leven door het geloof. opdat dat ze bewaard zullen worden in zijn kracht. En eenmaal in heerlijkheid opgenomen. En dat Christus wacht toen hij in de hemel was. Daar bleek wacht. De discipelen op de hemelvaartdag, die keken naar boven. Of ze nog iets van hem gewaar konden worden. Ze hebben net zo lang, ja nog langer staan kijken, totdat een wolk hem wegnam van hun ogen. En de Heer Jezus stuurde twee engelen, En die spraken tot de apostel. Wat staat gij en ziet op naar de hemel. Deze Jezus. Die je naar de hemel hebt zien heenvaren, zal al weer komen, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En daar gaan de apostelen, die gaan terug, lees maar handelingen en ze keerden weer naar Jeruzalem. Ook met blijdschap, met aanbidding, met verwondering, niet verblijvend dat ze hem kwijt waren, maar ze waren verblijvend dat ze met God verenigd. Dat is een kostelijke zaak. En toen hebben ze in Jeruzalem met grote kracht getuigenis gegeven. Van de opstanding, van de heepenvaart en van het werk gods, de uitstorting des heilige Geest. Dat zijn nou diezelfde apostelen die bij de dood van Christus met de deur op slot zaten. Toen had ze hem goed gesloten hoor. Ik kan me zo indenken dat ze menigmaal zullen gevoeld hebben of de deur toch wel goed dicht zat. Want zie, het staat erbij om de vrees dat Jood die Joden moesten is komen. En als ze nou niet ontzien hebben om de heren der heerlijkheid te kruisigen. Dan zullen ze toch zeker zijn volgelingen ook niet ontzien. Om de vrees dat Jood. En toen hij naar de hemel was gevaard. gestopt ze in de tempel ten allen tijde lovende en dankende God hoe kan dat nou toch hoe kan dat nou zo? wij zeggen de ene moment dan zit dat volk van God zo diep in de put dat je denkt ze komen er nooit meer uit en het andere moment dan staan ze ten aanhoren van duizenden getuigen te getuigen van hem met grote kracht en met zijn hoe komt dat wel dat komt daar vandaan mijn vrienden dat God zijn opening schijnt en een toegang tot de troon der genade. Kijk, van dat werk nu, van die grote Hoge priester Christus, waardoor ze alleen maar vrijmoedigheid hebben en een toegang, dachten wij vanavond tot u te spreken, uit Hebreeën, daar van uit 4, daarvan de verse 14 tot en met 16.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 En genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Tot zover. Hier worden wij bepaald bij de grote hoge priester. Over het huis God. Ten eerste worden we gewezen op de doorgang van die hoge priester. Want apostel zegt. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. Ten tweede worden wij bepaald bij de toegang door die hoge priesters. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En ten derde worden we gewezen op de genade van die hoge priesters. Gelijk de staat. ...opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden... ...om geholpen te worden ter bekwame tijd. Is. Als de deur van een gebouw... ...op slot zit en dicht is... ...dan moet die eerst geopend worden, anders kun je er niet in. Dat is een heel eenvoudig voorbeeld. Dan kun je wel proberen in te brengen is, met een geld woord die van elders in dat als een dief en dat is een moord. Wij hebben hier graag mensen, die in onze woning komen, die overdag door de schoorsteen of door een raam proberen in te klimmen. Dan zeggen we, kijk, als dat goed zit, dan klopt u aan, dan komt u door de deur in. en nog liefst heb je dat ze door de voordeur komen Wel nu dan hebben wij door onze diepe val in Adam ons verbondshoofd in het paradijs de deur des hemels voor goed op slot gemaakt toen Adam als verbondshoofd viel en wij in hem want hij was ons vertegenwoordigend, representerend, dat is een ander woord, verbondshoofd in het verbond ter werken. Toen sneed Adam de toegang tot God af. En hij sneed hem voor zichzelf en als hoofd van het werk verbond, maar ook voor ons af. Toen werden de hevelen gesloten. En hij kon ze niet meer lopen krijgen. En dat dat waar is, dat kun je zien in Genesis 3. Daar staat als God komt. En hij roept Adam ter verantwoording. Waar zei jij? Kwam God het recht. Zeg Adam. Ik hoorde uw stem wandelende in een hof. En ik vreesde en daarom verborg ik mij. En onze beleid is zegt. Dat God de mens opgezocht heeft in het paradijs. Toen deze, namelijk die mens, bevende voor God vloot. Die liep weg van God, die moest niks meer van hem hebben. Zie je wel dat wij een band en de toegang tot God gesloten De hemeldeur dik gegooid hebben. En nou is er niet één hey, mens. Onder ademsnaak, behalve meer Jezus. Die de hemeldeur open kan. Geen -e één, Want dat gaat niet door de wereld. Daarom. Al oh, wat die mensen onder het Oude Testament en gedeeltelijk onder het Nieuwe. totdat Christus opgeofferd werd, brachten. dat kon de hemelen niet open. Waarom moesten dan zoveel beesten geofferd worden? Ja. Niet dat die beesten en hun bloed waardig waren dat de hemel daardoor geopend werd. Maar die wezen als de schaduwen heen, naar dat slachtoffer dat eenmaal aan alle offeren een eind maken, namelijk Christus. En dat is door weinigen onder het oude testament verstaan. Door weinigen. Wat hebben wij ook nu nog nodig om toch niet te proberen door de werken de zaligheid te verdienen. Want dan komen we er nooit mensen. Nooit. Al werden we net zo oud als met Wij komen er nooit. En al doen we het nou nog zo netjes. Dat de mensen het nog voor godszaligheid aanzien. Maar de hemeldeur gaat er niet van op. Moet je daar maar zorgeloos worden. Nee. Dat geloof ik dat wij niet hoeven te worden. Weet je wat ik van een mens geloof? Dat hij één van beiden is. Werkheilig. Dat wil zeggen dan probeert hij door zijn eigen werken. Heilig te worden en de deur open te krijgen. Of dat hij zorgeloos is. Dat hoeft hij niet meer te wachten. Maar wat heeft hij nou nodig? Genade van God. Dat zijn ogen geopend waard dat hij nooit meer de hemeldeur kan op. Ogen. ogen des geloofs en licht van de heilige geest. En waarop hebben wij dan het oog des geloos als God het geeft te Daar wijst ons de apostel nou op, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de zoon gods, Laat ons deze beleidnis betreffende die hoge priester en zijn werk vasthouden. Dus we moeten die hoge priester niet vasthouden, want dat gaat niet hoor. Maar de beleidnis betreffende die hoge priester en zijn werk, laat ons niet vasthouden. En wat zou het groot zijn als niet alleen de beleidnis in de leer vastgehouden wordt, dat is ook nodig hoor. Bij sommige mensen zeiden ze, op de leer komt het niet op aard. Werd ons nog wel eens verweten in 1953. Die jongeren weten dat niet zo meer. Dat is wel zo lang geleden. Jullie zeiden ze, jullie zijn leerheiligen. Die andere mensen, dat waren dan praktische heiligen. En wij waren leerheiligen. Zeg waar de vriend. Dan wou ik toch van u wel eens weten. Als God een heilige geest. Een mens leert. Wat doet hij dan? Wel dan leidt hij je een gods woord. En komt niet op de leren paan zegt u. En ik lees in die bijbel van mij, Misschien is bij jou schrik tegen die man hoor. Misschien is bij jou dat blaadje er net uit. Ik was al een beetje op leeftijd. Die bijbel die leert mij de heilige geest gekomen zijnde zal u in de waarheid leiden zie wel die inleiding in de waarheid die heb je nodig die leer komt niet op aan zeg maar verdraai jij mooi gods woord jij bent een mooi verdraaier van gods woord de heilige geest zal u in de waarheid leiden dat is toch de leer en ge zult de waarheid verstaan hoe kan je nou verstaan de waarheid als er geen waarheid is waar iets nou? Je legt de nadruk op het verstaan, maar je kunt ze niet verstaan als ze er niet is. Dus die leer is net zo nodig te handhaven en ten tweede ze geestelijk te mogen bestaan. Dat is niet minder nodig. Maar ik zal u nog wel een ander voorbeeld geven. Op de dag van de peensteren toen de Heilige Geest in zulke ruime mate tot bevestiging van het werk van Christus werd uitgestort, dan lezen we in handelingen 2 vers 42. En daar staat nog wel het eerste. En zij waren volhardende in de leer. Zie de nummer 1. In, in de gebeden enzovoort. Maar de staat de leer nummer 1. Dus leer. En praktijk. Die moeten samen. En. Houd je ogen maar open mensen. En God geeft ons oren om te horen. Waar de leer niet meer zuiver gebracht wordt. Daar kunnen ze veel zeggen van een praktijk. Maar geloof me niet dat die praktijk zuiver is hoor. Ik zeg niet. Als je de leer zuiver vasthoudt. Dat je dan zuiver in je praktijk bent. Dat zeg ik dan kun je je hoofd vol hebben van de zuivere leer, en een zuivere beleidnis hebben, en dat je van de praktijk niks kent. Maar je moet me niet wijd willen maken, dat de mens de praktijk kent, en gelijk dwalingen in de hoofdzaken, in de gronden dus van de leer, erop nahoudt. Dat kan. Want God, een heilige geest, zal u in de waarheid leiden, en ge zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, niet jezelf met de waarheid vrijmaken. Dat gaat makkelijk genoeg. Maar als God je met de waarheid vrij gaat maken. Dan werkt God met de waarheid. wat zwart. En wat geeft nou vrijwilligheid? Als. Christus aan je ziel. Geopenbaardig toegepast wordt. De mate. En de krap hoop ik aan God over te laten. Dan zult ge ervaren. Dat Hij en dan wel met een hoofdletter de weg, de waarheid en het leven. Is. En niemand zegt die komt tot de vader dan door mij. Dus dat is nou de enige weg. En die beleidnis schrijft de apostel aan de gemeente van de Hebreërs: laat ons die beleidnis vasthouden, terwijl we dan een grote, hoge priester hebben die door de hemelen Doorgegaan is namelijk Jezus de Zoon van God. Ze laten ons deze beleidnis vasthouden. Dus ten eerste dat Jezus de Zoon van God is. Dat we die beleidnis vasthouden. Ten tweede dat hij de grote hoge priester is. Ook die beleidnis moet vastgehouden worden. En wat moeten we nog meer vasthouden? Dat hij, namelijk Christus de Zoon van God, de hemelen doorgegaan. Hemel doorgegaan, staat er dan niet dat hij de hemel is ingegaan, oh, dan zal het mij waren. dat ijs wel een beetje toelicht, de hemel doorgegaan, dan wil het zeggen dat hij de wolkenhemel doorging. dat hij ten tweede de sterrenhemel doorging. En als er staat van Christus dat hij de hemel ingegaan is, dan betekent dat dat hij de hemel der hemelen, de plaats waar God woont, is ingegaan en waar de bevestigde engelen in hun staat zijn en de gezaligden in de hemel. Uitroepen wie is u gelijk bij al de hemelen. De hemel doorgegaan, dus de wolken en sterrenhemel door en toen is hij in de hemel der hevelen ingegaan en heeft een ereplaats gekregen aan Gods rechterhand. om die ereplaats om die vooropenbaring van zijn heerlijkheid die in zijn menselijke natuur waarin hij wandelde op aarde gedurig verborgen was en waarvan hij in zijn wonderen, in zijn woorden door openbaring af en toe wat liet zien. Die volle openbaring van Christus heerlijkheid. Die bekreeg hij weer in de hemel. Want als zoon van God is een heerlijkheid nooit verminderd. Dat kan toch niet. De zoon van God kan toch niet dan heerlijk worden. En ook niet minder heerlijk zijn. Dat kan toch niet. Want dan was hij veranderd. Maar die menselijke natuur die de zonen God aangenomen had, dat was als het ware een voorhangsel waarachter hij zijn middelaars heerlijkheid gedurig verbarg. En als hij sprak, als hij zijn wonderen deed, dan lezen wij heeft al daar zijn heerlijkheid gekregen. Nee, zijn heerlijkheid geopenbaard. Want er bezat ze altijd. Maar die heeft hij geopenbaard. En toen Christus dan op de hemelen doorging in zijn hemelpaard, Toen ging hij op grond van zijn aangebrachte gerechtigheid in hemel. Eerst moest de gebracht worden. Ook onder het oude testament moest de hoge priester verzoening doen voor zijn eigen en voor de spoortsmiddag en dan pas mocht hij het heilige der heiligen betreden dus een doorgang tot het heilige der heiligen, tot bij de verbond, tot bij het verzoendwerk, die doorgang die werd bekomen nadat de priester het bloed gebracht had zo is het nu ook met de heer Geen. Eerst moest hij zich goden onstraffelijk opofferen met één offer, En toen dat gebeurd was, werden hem de hemelen geopend. En is hij de hemelen doorgegaan. En verkreeg hij de volle openbaring van zijn heerlijkheid in de hemel. Welk een kostelijke zaak. En daarom zegt hier de pastor, terwijl we dan een grote hoge priester hebben. Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God, laat ons deze beleidnissen betreffende die hoge priester en die zaken vasthouden. En wat moest die hoge priester nou doen? Hij is doorgegaan, dus een doorgang heeft hij verkregen, maar dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan. Al oh, wat Christus als borg gedaan heeft, dat deed hij als een plaatsbekledende borg. Dus in de plaats voor wie hij borg geworden is, Messenger. En voor wie is Christus borg geworden? Christus is borg geworden voor ons zijn Vanaf het begin de wereld tot aan de vooreinding der eeuwen toe. Lees maar katharisme zonder 21. Daarom is hij doorgegaan door de heer En als hoge priester bidt hij om de toebrenging van die uitverkoer. Bidt hij om de bewaring van Gods volk. Bidt hij om de opname van zijn volk naar zijn raad geleid zijn de Heer. En het blijkt wel, dat Christus dat hoge priesterlijke werk oefende, want toen de apostelen naar de hemel opzagen, toen nam een wolk Christus weg van hun oog. En toen waren daar twee engelen, welke zijn gij Galileese man, wat staat hij en ziet op naar de hemel. Deze Jezus liggen naar de hemel. hebt zien heen en verder zal al zo weten. Zie, toen stuurde de heer Jezus die twee engelen. Om zijn apostelen te onderwijzen. Ze kregen onderwijs betreffende zijn hemelvaart. En toen gingen ze naar Jeruzalem. Toen gingen ze vertellen. Dat de heer Jezus de hevelen doorgaat. Dat een doorgang tot God gekregen was. En hoe heeft die metla die gekregen? Ten eerste door zijn bloedstarting werd hem het heiligdom geopend. Want het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Toen hij zijn leven opgehocht. Ten tweede is Christus met zijn bloed voor Gods aangezicht verschenen, leest Hebreeën, 9, vers 24, maar dan staat dat Hij is verschenen in hun plaats voor het aangezicht Gods. Met zijn bloed wil dat zijn. En daarom zal een mens ook alleen maar een door- en een toegang tot de eeuwige volmaakte zaligheid krijgen in de middelaar. En hij zal ook ervaren dat hij alleen maar tot de gemeenschap van God. De volmaakte gemeenschap hier door het geloof is onvolmaakt, dan is het een deel. Maar ook de volmaakte gemeenschap eenmaal toegelaten wordt alleen door de meestelaar. Niemand komt tot de vader dan door mij. De hevelen doorgegaan. We zou dus zeggen, nou is die doorgang voor open. En dan hoeft er dus verder niks meer te gebeuren. Hè? Dat denken sommige mensen. Moet de Heer Jezus dan nogmaals een doorgang bereiden? Nee. Hij hoeft zich niet meer op te offeren. Het zou blijk zijn dat het niet goed gedaan had. Moet de Heer Jezus dan nogmaals zijn uitverkoren in de gemeenschap met God brengen? Nee, dat hoeft hij niet te doen. Wat zijn bloedstarting betreft. Want Paulus leert ons wel dat Christus met één opverand heeft volmaakt degene die geheiligd de wordt. En alzo is zij een oorzaak verdienende, namelijk geworden, der eeuwige zaligheid, dus daar kan niks meer bij. Maar wat moet er aan een mens gebeuren? Wel, een mens heeft de toepassing nodig van de door Christus verworven zaken. En daartoe is nou de heilige geest nodig, opdat hij door het geloof, dat ook God hem in zijn aard schenken moet, door Christus ook een toegang tot God voor zijn hart mag bekrijgen. Dat eerste namelijk dat Christus de hemelen doorgegaan is, nadat hij zich opgeofferd had, dat is de grondslag. Daarom lezen we dat hij de Hevelen is doorgegaan. En het tweede, namelijk de toepassing en de openbaring van Christus en van zijn werk, dat is nou nodig om geloofsvrijmoedigheid te hebben in je hart. Bij die tweede hoofdzaak, nu gaan we u bepalen. Want zo lees ik, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Hier gaat het dus niet over de doorgang door Christus bereid, maar over de toegang die door het geloof bekomen wordt door de medelaar. Daar gaat het hier over, ten te tweede. Laat ons dan toegaan tot de troon der genade. Arminius, in zijn tijd, felle remonstran, sprak daarover tot Gomares, een contra-remonstrant dat God van de troon van zijn rechtvaardigheid afgestapt was en dat hij nu op de troon van zijn genade zat. Dus die wilde van Gods rechtvaardigheid niks meer weten. Maar dat is een leugenleer. U zegt, Goemaris, met zulke gevoelen zou ik voor Gods rechterstoel niet durven beschrijven. En ik ook niet. God van zijn rechtvaardigheid afstaat En alleen op de troon zijn er genade zou zitten. Dan zou dus God niet meer zijn recht handhaven. Maar dan hebben wij geen genade meer nodig. Dan is al dat volk van God mis. Als we het uitgeroepen hebben. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Want ik heb tegen gezond. Klopt niet. En wat zegt hier de apostel er nou van? Hij zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade Dat Christus de hemelen is doorgegaan. Nadat hij de verzoening van de schuld... Zijn er uitgekoren kerk volkomen betaald Nadat hij de goddelijke wet vervuld, De vloek daarvan weggenomen had. Heeft hij op grond van zijn offeran de gemeenschap met God hersteld. Dan is de hemel doorgegaan om voor God te beschrijven. Als wort in de plaats van zijn uitgekoord. Maar wat hebben wij nou nodig? Dat God een heilige geest ons dat leert. Daarom zegt Paulus, laat ons daar met vrijmoedigheid toegaan. Er waren onder die gemeenten van de Hebreeën vele mensen die meenden op grond van hun werken wel vrijmoedigheid te hebben. Anderen die werkelijk wel genade hadden, maar veel hewettische woelingen van de ziel verstrikt waren. Want die luisterden ook naar die valse voorstellen. En die raakten veel meer door die voorstellingen in de wacht. Als dat ze vervreemd zijn. waren. kan kunt niet geloven, gemeente, wat een voorrecht het nog is, als God een heilige geest nog een zuivere bediening van het woord van God geeft. Dan moest onze ziel wel van vreugde opspringen, vooral als we wat kennen van die toepassing daarvan in het hart. Maar omdat we nou zo metten in de dood leggen, dan zijn we er zo koud, dood en ongevoelig op. Dat is de oorzaak. Maar, indien wij van onze zonden door God en de Heilige Geest krachtig overtuigd worden, eerst van onze dadelijke en daarna van onze statelijke zonden, dan zou het wel anders worden. Want ik lees op de Pinksterdag, als zij dit hoorden, namelijk wat betere vrede, zo werden ze verslagen en, haar, en ze zeiden, en dan kun je dagelijks zien, de wettische geest die ze nog hadden, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Kijk, een mens wil altijd wat doen. Hij vraagt niet, ze vraagt niet, wat moet er aan ons gedaan worden? He, maar wat moeten we doen? Wij willen nog best wat doen, hoor. Hoe je denkt. Nog wat aan de kerk doen. En nog wat in het kerkenzakje doen. Dat willen we nog wel horen. En ik zeg niet dat dat niet nodig is. Dat zeg ik niet. Maar ik geloof niet dat dat een voldoende betalingsmiddel is. Anders hoeven wij geen christus meer te predigen. Als je daarmee betaalt. Waarom wekt de apostels Ze dan op. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genaam. Wel, opdat die Hebreeën geen vrijmoedigheid zouden proberen te krijgen door drijven werk. Want dat kan niet. En waarom niet? Omdat God een volmaakte gehoorzaamheid eist. Gods recht eist betaling. Isaiah 1, vers 27. Sion zal door recht verlost worden. Anders kan het En de wederkeer door rechtigheid. Gerechtigheid alleen verhoogt hem volk. En als dat niet waar is, is de Jezus te vergeefs gestorven. Dan was hij overwogen. Maar, Gods wet zegt er ook van. Vervloekt is een eigenlijk die niet blijft. In geen geschreven, in een boek ter wet om dat te doen. En als God je daar nou van overtuigt, dan krijg je met Gods recht en met Gods heilige wet te doen. Maar dan heb je ook geen vrijmoedigheid meer. Dan weet je geen toegang tot God. Dan weet je er niks meer van. Dan ben je zo verslagen. En als je dan wederom geboren wordt dat God je eerste opening geeft. En je krijgt de vrucht van Christus, zoen en kruisverdiensten in je hart. Dan ben je eventjes vrijmoedig. Weet je hoe lang? Zolang als dat geestelijke leven in zijn vrucht in je hart dan en dan steun je, dat is de grond van je vrijmoedigheid, dan steun je op die vrucht van dat genadewerk in het hart. Ik zeg niet dat alle gevoel en dat alle beroering vrucht van het genadewerk is, hoor, dat zeg ik. Maar ik heb het over het levend gemaakt gevolgd, als die de levende vruchten van Christus en dus een aangename gemoedsgestalte hebben in de hart krijgt, dan zijn ze soms zo vrijmoedig dat ze in het gebed zo vrijmoedig zijn, ze kreeg me toch zo'n opening, en ik was toch zo gemakkelijk, ik was toch zo zalig gesteld, maar, en dan komt, dan weef die vrug, en toen ging het weg, en nou heb ik het weer zo benauwd. Hoe zou dat nou toch komen? Ik denk dat dat voor die Hebreeën geen vreemde zaak geweest, en dat Paulus dat zeker gekend want hij was wel zo voor God verslagen dat hij blind was drie dagen en dat hij niet had en niet dronk. Dus die wist wel wat het was dat hij geen vrijmoedigheid had. En wat was toch de oorzaak? Hoort maar, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En dan vers 15 moet je in verband lezen, want wij hebben geen hoge priester... Dus er wordt hier op Christus gewezen die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. De haat aan de omhelzing door het geloof van Christus en zijn werk altijd een openbaring door de heilige geest aan vooraf in het hart. Hoort maar ik zou het zult u bewijzen met de schrift. Namelijk toen Christus sprak van de heilige geest als de trooster zegt hij die gekomen zijn zal mij verheerlijken, namelijk Christus. Die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkopen. Hij zal u in de waarheid leiden, en ge zult de waarheid bestaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Kijk, dan werkt u zelf niet met de waarheid, maar dan werkt de Heilige Geest met de waarheid die hij. Dat wordt anders. Laat ons dan toegaan tot de troon der genade. Kijk, die troon der genade, die is niet buiten Christus. Wij kunnen nooit geen genade krijgen buiten Christus. Johannes de apostel zegt, zo hebben wij dan uit zijn volheid ontvangen, genade voor genade. Daarom moet je eens kijken, wanneer de apostel hier opwekt, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, dat hij geen troon der genade kent buiten de middelaar. God staat niet van zijn recht af ah, en zit op de troon van zijn genade wat verheerlijk zijn genade in het hart zijn er uitgekoord door de heilige op grond van de voldoening van zijn goddelijke recht, op grond van de vervulling der goddelijke wet in en door de middelaar. Daarom moet je zien de troon der genade in verband met het werk van de persoon en het werk van die middelaar. En wat is dat vaak bedekt voor Gods volk? O, wat steunt dat volk veel meer op het genadewerk wat in het hart is, ...als op het middelaarswerk dat in onze ziel bekend gemaakt wordt. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der. Hoe kan dat nou toch? Hoe kan nou een gevallen adamskind die verdoemelijk voor God ligt... ...en boven die verdorven is door de zonde van zijn voedsel laat zijn aan zijn toe. ...hoe kan die vrijmoedigheid voor God hebben... terwijl God met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Terwijl God van zijn deugden niet afstaan kan... Hoe kan die dan tot de troon der genade met vrijmoedigheid toegaan? Hoe kan dat? Dat kan nou alleen. Als de Heer Jezus. Bij aanvang of bij voortgang. Zeg door de heilige geest openbarend. Of dat u toegepast wordt in het hart verheven. Door hem hebben ze een toegang tot God. En andersom. En als hij zich verbergt als hij de Heer is. De deur zit dicht. Christus zegt dan ook van zichzelf in Johannes 10. Ik ben de deur. En nou heeft hij wel een doorgang gekregen. Tot zijn vader in de heerlijkheid. Maar dan moet steeds de deur des geloofs voor de ziel geopend worden. En anders kunnen wij Christus door het geloof niet zien. Je kunt hem met je natuurlijk ook niet zien. Maar dan kunnen we ook door het geloof niet meer zien. Als dat niet geopend. Dat zit hem in de toepassende werking van God en Heilige Geest. Wat had Stefanus daar veel van op die dag toen hij gestenigd werd? Hij gaf getuigenis van de grote geloofsvrijmoedigheid in zijn ziel. Lees maar in handelingen 7. Ze gooiden hem met stenen en hij kon nog spreken en hij zeide, ik zie de hemel en ja, dat is wat in het aangezicht van de dood, dat je God als je rechter moet ontmoeten en je ziet de hemel geopend en de hel dicht. Dat is groot. Maar nog groter is het wat hij in de tweede plaats vraagt. En ik zie de zoon des mensen staande ter de rechterhand God. En ik zie de heerlijkheid God. Dat is het grootste. Dat maakt dus een ziel vrijmoedig om tot God te mogen na. Kijk, dat is nou de troon der genade. Die is in Christus op grond van de voldoening van het goddelijke recht en wetverheer. En als dat nou eens openbaar of toegepast wordt tot bevestiging aan je ziel, dan dan krijgen een vrijmoedigheid tot God door het geloof, gegrond op de maar niet af. En blijven jullie die altijd houden? Nee. Die grondslag blijft dezelfde wel, maar die geloofsvrijmoedigheid is aan af, en toename onderworpen. Naarmate dat het geloof sterker of zwakker is. En dat geloof dat is niet uit de mens. Ook niet bij Gods volk hoor. Dat is niet uit u. Maar dat is Gods gehaald. Anders was het niet nodig. Dat de apostel de Hebraïen opwekte. Laat ons dan met vrijmoedigheid gaan. Al is de toegang Christus. Door God geopend dan moet hij telkens door de heilige geest hier in het hart geopend worden, opdat wij met het, door het geloof zouden toegaan tot hem, om door hem tot God te mogen naagelen. Kijk, daar kom je in de geloofsoefeningen terecht. En dan zijn er vele zaken die soms in de weg liggen. Die waar als je over de weg moet wandelen. Wij kennen geasfalteerde wezen. Die zijn makkelijk. Begaanbaar En bereidbaar als ze goed zijn. En. Nou kan het toch wezen. Dat er soms grote verhinderingen. Op zo'n weg zijn. Dat er stenen op die weg gegooid worden. En dan kun je er niet langs gaan. En je kunt er niet over lopen. Je zou er erover vallen. Of in de sloot terechtkomen. daar je naast de weg kwam. En daar je om kwam. Dus die weg moet iedere keer gezuiverd waar. Voor het oog des geloofs van Gods zijde is die weg gelaten. Maar van de zijde van de mens dan kan die niet anders doen als duisternis voortbrengen. En dan doet hij niet anders als een geloof zo verduisteren. Maar dan staat er dat die bit die zonder mijn oog verlicht de nevelen opdoe klaren. De nevelen en de duisternis die brengen wij toe. Maar God verlicht het oog des geloofs en klaart alleen de nevelen op in het hart. En als de zon opgaat. Dan gaat hij op met licht. En dan gaat hij op met levenskracht. Want zonder de zon dan roeit er niets op. Zo. Als zou het iedere dag beginnen. Dan wil het nog niet. Echt niet waar. Je kunt niet geloven. Welk een licht en een kracht. de zon is. Daarom lezen we in Mali 8 4. Dat de zon der gerechtigheid opgaat. Met genezing onder zijn vleugel. En dat geeft de ziel de ware vrijmoedigheid. In het gelovig toenaderen. Tot de troon der genade. En in het oefenen van de zalige gemeenschap. In hopen door het geloof. Laat ons dan toegaan. Want wij hebben een hoge priester. Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Die zijn voor Christus niet verborgen. Hij heeft geen zonde gehad. En ook niet gedaan. Want hij was heilig. Onozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Heilig ontvangen, heilig geleefd. En ik kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Die de heer Jezus van ene zonde beschuldigt als de grootste goddeloos. Dat kan. Maar, wat hebben wij nou nodig? Dat die Christus zo aan onze ziel gedurig geopenbaard. En dat er plaats voor gemaakt wordt in het hart. En dat zou vrijmoedigheid geven in de ziel en anders niet. Daarom werkt de apostel op, laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid. Want als je ook jezelf ziet, ik heb vele van God's kinderen in mijn leven gekend. En ik ben nog wel geen tachtig, maar wel boven de 60. Dan heb je al heel wat jaartjes weer achter de rug. En veel van Gods kinderen, vroeger had je dat nog meer is nu, geoefende kinderen Gods. Die God hadden leren kennen als de vader. Die een borg voor de schuld hadden, niet met de mond, maar werkelijk toegepast in het haar. En als het donker werd, waren die dan altijd klaar. Hadden die dan altijd vrijmoedigheid? Nee, mijn vriend, dat hadden ze niet hoor. Dat is tegenwoordig wel een beetje Maar die hadden echt geen vrijmoedigheid. Ik zal er maar eens een paar noemen. Dan neem ik maar door meneer van Oort. Had God als zijn vader leren kennen. Maar wij hebben hem ook gezien. Dat is soms een grote strijd Hoe zegt hij dat zal wat zijn. Andere gepreden te hebben. En zelf voor werkelijk te hebben. Ik ja, ja. denk dat die strijd wel lang kan winnen. Dat is niet vreemd. Ik heb wijze dominee Franje had net als dominee van Noord God als zijn vader leren kennen. Ah, jongen zei, die, ik wou ook eens kon zien dat God met mij begonnen was. Als je dat nou in onze dagen zegt, dan zei ze, man, jij breekt het ongeloof. Dat is een je dat zegt En toch is dat niet zo'n raadslaag, goed. Bunyan had er wel erg in, toen hij zijn christenreis schreef. Daar lees ik van, dat hij bevestigde, die christen met zijn haar naast, die al zoveel strijd en oefeningen achter de rug had, bij de doodsordaan zong hij onder water. En hij zag niks meer, en ging kopje onder met zijn haar naast. Dat was een goed oefenstrijd. En die jonge hulpende, dat was ook een mens met genade, maar die had nog lang zoveel oefeningen achter de rug. ...en was ook niet in zijn straat bevestigd... ...en die jongen hopende, die zei... ...broeder, ik zie de poort... Zeg. ...dus wat moet je nou iedere keer krijgen? Hè? ...dan gaat hij de poort open, mensen... ...want je kunt hem niet open zien... ...dan kun je wel zeggen, daar is de poort... ...maar ik zie de poort, zegt hij... ...hij zag hem geopend... ...en dan alleen gaat dat voor dat volk van God open... ...dus je moet van mij niet verwachten dat ik zeg... ...het moet zo ver komen, meentje... ...en het moet zo ver komen... ...dat zeggen sommige mensen... Zoveel moet het met je komen. En dan nemen ze een duimstok. En dan zeggen ze. Jij bent lang genoeg. En jij houdt nog over. Maar jij komt alles te kort hoor. Ik hou niet van de gemeente. Want dat is niet goed hoor. Die menselijke maatstaf. Waarom nou moeten we dan gemeten worden? Aan het woord van God. Want ik lees tenzij. Naar mijn woord. Anders zal het zijn dat ze geen dagen had. Ik heb ook wel eens leraars, leraars ontmoet. En kinderen wat. Die gedurig aan het meten waren. En weet je wat ik je wens? Ja, ik vind dat je zelf ook een keertje te kort bent, want ik ben bang dat je nog veel te groot bent. Dan ben je zo aan het mee. Als je nou eens een keertje te kort wordt, en je gaat met al je genade nog eens een keertje helemaal onder, en je wordt een doenwaardig en een helwaardig mens dat hij nou wil in de mond. Maar het in je hart wordt, dan ben je er. Dus. Weet je wat ik nou het liefst zie? Als nou een grootvader in de genade. Met zijn kleinkinderen spelen gaan. Dat zie ik nou het liefst. Ik heb ook kleinkinderen. In de natuur dan hoor. En dan moet ik toch zeggen, dan kan je je eigenlijk toch wel eens ermee vermaken. Die zijn nog jong. Twee, drie, vier, vijf jaar, oud. En dan vermaak je je eigenlijk wel eens mee. Maar weet je wat je dan wel doen moet? Dan moet je heel laag kunnen bukken. Want ik ben wel groter dan die kinderen. Dan moet ik helemaal naar beneden om zijn naam te geven. Nou, het gaat niet. En nou denk ik wel eens aan die grootvaders in de genade, of ze het werkelijk zijn, of dat ze zich ervoor uitgeven. Als we nou eens zo laag konden bukken dat ze net zo klein werden als die kleinkinderen, Zullen er dan niet een beetje meer gemeenschap onder Gods volk zijn? Dus gehoord hoort wel waar de oorzaak zit, waarom de vrijmoedigheid zo gemist wordt, hè? Omdat we wel te groot zijn, mensen. Want de heer Jezus nam een kinderke en hij stelde dat voor. Hij zegt als je nou niet wordt als een kinderke. Hij wilde niet zeggen dat je 60 jaar, dat je dan weer 10 jaar moest worden hoor. Nee, dat gaat niet. Zo dacht Nicodemus zo over de week geboren. Nee, dat gaat niet. Hij dacht dat die andermaal opnieuw geboren moest worden in zijn natuur. Maar zo gaat het niet. Maar zo klein worden, zo afhankelijk, zo onwetend. Zo vragend aan de vader en moeder, hoe moet dit en hoe moet dat? Nieuwe, die kleine die bestormen je iedere dag met vragen. Ik heb ook kleinkinderen en dan zeg ik, oh wat moet dit en wat is dat en hoe zit dat in elkaar? Altijd maar vragen. En dan denk ik wel, je bent wel nieuwsgierig, maar je bent toch ook leersgierig." Dat zijn vaak kinderen die veel zijn, die wel alles weten. Dat is niet makkelijk, maar toch zijn ze leer. Maar als je er nou hebt. Die heel gemakkelijk zijn. Dan ze, geloof ik het wel. Die zijn niet zo scherp. in vind het erop maar. En weet je het nou bij Gods kinderen is? Als die nou een geoefende in de genade ontmoeten. En ze zijn minder geoefend, Dan zijn ze. En hoe is dat nou toch wel. Ik zal eens even mijn hart bloot laten. Hoe is dat nou toch wel? En wat is dat nou. En wat staat nou? er. Nou? Want ik weet er niks van. En ik ben als zo bang dat ik me bedrief voor de eeuwigheid. Tenminste zo heb ik mijn hart vaak bloot gelegd voor Zeg, oh, als je de bedroging ziet, en dat op een schadelijke manier. weet dan, alsjeblieft, zeg. Want ik kan me maar voor enige keer voor de eeuwigheid bedrijven. En God kan ik niet bedriegen? Dat geloof ik vast. Dus zij zeggen, zullen het zij over jongens eens dan tegen. Kijk, maar dat is zo ver weg in onze dagen. Dan beschouwen we, dat ongeloof. Dat is allemaal ongeloof, zijn die wel geloven. Maar we weten wel dat ik net zo min aan de hemel kan met mijn hand, als geloof. En als God gelooft, geeft, dan hoef ik niks aan te doen. Niks. En dan wil ik het nog weten, ook dat ik er nooit wat aan gedaan heb. Want dat geloof, dat is niet uit u, maar dat is Gods schade. Valt dat dan zomaar als de regendruppel bovenop je? Nee, want als het bovenop je viel, dan kun je het verliezen. Maar God werkt het tegen. In je hart. Zonder ons, in ons, zeggen onze vader. Oh, als God in je hart werkt zonder ons, in ons, dan leer je toch iets verstaan dat God in uw werk, beide het willen en werken, dat zijn welbaar, en naarmate dat God nou dat werk, Gods in je ziel werkt, zal niet gegrond op dat werk, maar je ogen geopend worden, voor de middelaar en voor zijn werk, door de werken wij vrijmoedigheid hebben, om toe te gaan, tot de troon der genade, om geopend te worden, ter bekwame tijd. tekenen, oh dat volk daar steun, veel meer op het genadewerk in de ziel, omdat de middelaar zo bedekt is, maar als die middelaar in de ziel geopend maakt, en naar plaats maken, en op toegepast mag worden, dan zegt ze, Heer, dan nou word ik toch gewerkt, een andere grondslag van vrijmoedigheid heb, om tot God te gaan. Dan zijn er vrede van Gods kinder. Als Christus in de ziel geopenbaard is als persoon, dan zei ze, en ik heb hem gekregen, en ik houd hem vast, hoor, dan kun je vast geloven dat hij niet toegepast maar dan waren ze er wel achter dat ze niet vastgehouden. Maar zal ik zal u uit Gods woord vertellen dat er niet één kind van God, meneer Jezus, vastgehouden is. Niet één. Maar zegt dan de apostel niet in dit tekstwoord, laat ons deze beleidnis vasthouden. Moeten we dan meneer Jezus niet vasthouden? Nee, dat zegt hij niet. Dat we meneer Jezus vast moeten houden, dan was je wel dwaas geweest als ze dat gezegd maar de zegt laat ons deze beleidnis betreffende die hoge priester Jezus de zoon God vast dat niet los te laten maar de Heer Jezus past dat daar gaat niet mee dat zal ik eens gezond zeggen Heer Jezus zegt in Johannes 10 vers 28 niemand zal ze namelijk zijn kinderen uit mijn hand drukken en niemand zal ze rukken uit de hand mijn vader waar ligt nou de vaste hechte grondslag voor Gods kijk, die ligt totaal buiten dat volk van God in die eeuwige grondslag, namelijk in Christus, Jezus en die die gisteren en heden dezelfde blijft, en tot in de eeuwigheid, en die wankelt nou nog. En de vrijmoedigheid is, naarmate, dat ze door het geloof die grondslag als de enige grondslag van zaligheid krijgen, te omhelzen. En die omhelzing is ook naarmate dat God het toepast, en dan die zwakke zin het groep, die wordt zo sterker. En die sterk geweest in het groep, die kan weer zwakker worden. Als zijn licht inhoudt, dan wordt het toch donker. En dan schot zijn licht vermeerderen. Wel, daar gaat zonnetje nog? Dat is toch heel eenvoudig? Maar je kunt de zon niet op laten gaan hoor. Nee hoor. Ze kunnen veel in onze dagen. Maar de zon op laten gaan, dat gaat nog niet hoor. Ze kunnen eens een keertje naar de maan gaan. Ja, vroeger zeiden mensen dat wel. Als een zaak onderging, dan zei ze, die zaak gaat naar de maan. Maar tegenwoordig gaan ze naar de maan en dan komen ze nog weer eens terug soms. Maar ik bedoel er dit mee, dat je toch niet bij de zon kan komen. Dat gaat niet. En ik word toch wel eens gewaar als ik naar de zon kijk. En ik kijk er nog een poosje en dan zie ik helemaal niks meer. Als je in mijn hart schijnt, dan klaar ik het op. Maar de apostel zegt, het is God die in onze harten gescheten heeft. En dan kun je bekijken zijn werk, zijn persoon en zijn wegen. Maar als je in je ogen schijnt, dan zie je zo'n licht. Dus je hebt geen licht in je ogen, alleen nog. Dan ligt in je hart mee. Licht in de ogen is soms verblend. Kijk maar bij Paulus weg naar de Maaske. Hij kon vanwege de glans van dat licht niks meer zien. Hij was blind te Maar toen hij na drie dagen. De Christus toegepast werd in z'n situatie niet meer blind, hoor. Toen viel de schalen van zijn ogen af. En hij verkondigde ter stomte te O, oh, wat zal daar een lichtje opgegaan zijn in zijn hand? Dat licht ging niet op in het licht, maar in de duisternis. Dat is toch een oefening om dat te leren? Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Want, zegt de apostel, dat is de reden. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, Want Christus wist ook wat zwakheden waren. Dat weet hij. Mij dorst zegt. Wat dorst. En als hem hongerde. Dan wist hij ook wat dat daar was. En we lezen er ook van. Dat hij soms de nacht overbleef in het gebed. Hij wist wel wat worstelen was. En als de discipelen zou sliepen in het zemen, dan worstelde hij nog voor elkaar. Ja, ja, godsvolk die denkt, soms ik moet de boel van binnen levendig houden, want anders gaat het niet goed, dan kom ik er niet. Oh, vriend, wat moet je er toch achter komen in je leven? Dat je bij de aanvang niks eraan doet, en dat je bij de voortgang een tuurtje ook niet opstoken krijgt. Dan ben ik al weinig achter moeten komen. Dat ik nou niks geen vuur kan aanmaken, wel vreemd vuur, daar kan ik wel voor brengen. Maar geen hemels vuur doen, daar gaat niet doen. Op het altaar, dan mochten ze geen vreemd vuur brengen. Toen nadat mijn nabehuurde zonen van een vreemd vuur brachten voor het aarde zich, de zeer zo doodig de Heer. Ging een vuur uit van de Heer en ze werden getoond. En oh, weet je waarom ook bij Gods volk zo doodig is in onze tijd? ...omdat er veel meer vreemdvuur op het altaar komt als hemelsvuur. Als er hemelsvuur kwam, dan zouden we inleven wat Johannes de discipel zegt. zijne namelijk Christusliefde die noopt ons tot wederliefde. Dat is dat ver weg. Over geloof praten en over de weg praten, dat gaat nog een beetje. Maar als er een keertje als vrucht van de openbaring van Christus wordt net als bij de Emmels hangen, zit anders... Wat zeiden ze, ons hart niet brotende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en ons de schriften opende, ons breekende middelen en overvallende schriften, dan zal dat volk van wat er gloeiend hart krijgen. Dat maakt het boel warm van bed. Je hoofd warm krijgt, och dat gaat vlug genoeg hoor, heethoofden zijn er zat in onze dagen. Maar dan krijg je nog net altijd de moeilijkheden mee met heethoofden. En ik weet, bij eigen ervaring, als mijn hoofd te heet wordt, dan krijg ik het benauwd het hart. Maar als mijn hart heet wordt in mijn benen, dan heb ik het niet benauwd. Als kracht van die openbaring van de middelheid, dan valt al de kwalen eronder. Vraag het eens aan Gods volk, dan lijkt het wel alsof ze geen ene kwaal meer overhaat. Als zij ze zwakker, dan zijn ze en zien ze op de overste lijst, maar een vol des geloofd Christus, die om de vreugde die hem voorgesteld was, kruis heeft veracht, de kruis gedragen en de schande veracht. En zo mocht hij zien op de vreugde die hem voorgesteld was, en toen konden ze een kruisje gemakkelijk dragen. En als dat volk van God verwaardigd mag worden om te zien. Op die gekruiste Christen zijn ze heren. Mijn kruisje is een luciferstouwtje. Vergeleken bij dat zware kruis van de heer Jezus. O oh, mijn wacht is licht te noemen. Vergeleken bij die ontzaglijk diepe weg. Die de middelaar Gods en de mensen heeft moeten gaan. Die niet kan meegeleiden hebben met onze zwakheden. Ja, ik zal nog enkele dingen aan hem Christus zegt, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Oh, wat wist hij wat het was om bedroefd te zijn. Dat is wat volk dan niet vreemd. Maar de droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ik heb het nog niet over droefheid die de mens van natuur ook heeft. Maar over de ware geestelijke droefheid als vrucht van het godsgemeen dat God had ontdekt. Dat nou, God zijn aangezicht zo ben, Nou dan zijn er mijn God kwijt. En ik weet niet hoe ik het kennen moet. Of de Heer Jezus heeft zich voor mijn ziel verborgen. En ik kan het wel verzonnen, Maar ik kan het niet meer wel maken. Ach Heer hoe moet het nou verder. Nou weet ik het niet, ja. Dat kan toch zo'n droefheid in de ziel veroorzaakt. En zei de ze, Heer. Nou zou ik wel volmaakt zonder zonde willen zijn. En dan nou word ik gewaar dat ik een bank zonde ben. En daarvoor was ik nou zo'n droefheid in de ziel. Oh weet je wie de mensen smaakt over de zonde he? Zou ik het niet vertellen? Maria Magdalena, daar staat, haar is veel vergeven, daarom heeft ze veel lief gehad En daarom stond ze zo te wenen. Ken nou de meeste smart over de zonde? Waar God ze niet verwijt, maar waar God ze tot in eeuwigheid vergeeft, daar zal de meeste smaak over de zonde zijn. Dus hoe meer genade dat je beoefent, hoe krachtiger dat die oefening is, voor de aanspoering van maken. O, als Christus zijn leven getoond aan de ziel van zijn woord. En zei ze, heer, nou lijkt wel alles op een dood. Zijn. Zo liggen ze dood. Maar hoe weet, als Christus zijn aangezicht verwerkt. dan komen uit alle hoeken en gaten. Dan komen de zonden weer tevoorschijn. Denk maar niet dat ze dood zijn. Ze zaten alleen maar aan de kant. En ze wachten maar op een volgende gelegenheid om de schade in te houden. Wat heeft die kostelijke bunyacht. Dat graag te Peter. In zijn boek de heilige oorlog dat de diabolisten, de duivel in het hart van de mens, want we zijn de duivel toegevallen, dat ze aan de kant zaten en in het midden zie je dan de vlam van de heilige geest in het hart. En hoe meer die geest nog maar brandde en verlichtte, hoe meer ze naar de kant gaan. Maar, als de verlichtende werking van de heilige geest vermindert, dan zie je al die geest weer naar binnen. Dan komen ze meer tevoorschijn. Ah, wat heeft Bunyan het ook kostelijk beschreven in zijn heilige oor. En welke listen dat ze aangelegd hebben. Daar was er één van die duivel die zei, je moet erop slaan. Kijk, dat is een slaande duivel. Nee, zegt de ander, daar worden ze wakker van. Hij er wil op slaan. Je moet geen rumoer maken. Nee, nee, je kunt ze veel beter een beetje vlaaien. En een beetje de vlees strelen. Dan gaat het veel makkelijker om in slaap te krijgen. Hij wilde je dus met een slaapmiddeltje en geloof maar dat in onze dagen, de vervolging, die kennen we niet zo in ons land. Al zijn er duizenden mensen die van de zuivere waarheid niks moeten hebben. Dan kennen we geen uitwendige vervolging. Maar weet je wat men probeert? Je bent een slaapdraand, je slaapt de tijd over de waarheid. Dat je oor ligt, dat je oorlicht. ligt. Oh, en dat is niet minder gevaarlijk. Wat ik u zeg, dat zeg ik u allen. Waar? Waar, mensen, zegt de Heer Jezus. Bid en waag, zegt hij, op dat geleden in bezoeking komt. En konden ze waken, dat was toen niet. Ze konden nog geen uurtje met een wagen. En ik had ook niet. Oh, die kinderen, wat, die wilden in slaap bij de Heer Jezus. heeft dan wonder dat God volk ook in slaap hadden. En dat zei ik niet om de slaap aan te bewegen. hoor. Maar ik geloof dat ze op de dag in slaap hadden. Nee, hoor. het was er geen slaap. Hoor. Ze waren zo levendig in de ziel, stel me. Van waar horen we dan deze. Vaartjes. Elamiten en die metobotame. Hoe horen wij in die vreemde talen. Die grote werken. Gods Hoe kan dat nou zijn. Zijn dat nou niet allemaal die we daar horen. Ga Hoe kan dat nou. Weet je hoe Dat God van de hemel het werkt. aankomt, komt. Maar de ze niet in vlaken. En als Gods volk. Moedeloos is. Dan zoeken ze soms ook. Een uitvlucht, nou, geen toegang, een uitvlucht nou, in de slaap. en zei ze, ik hoop dat ik mijn beetje slaap mag. Want ik heb het maar benauwd en ik weet niet hoe het moet. Maar als ze levende in de ziel gesteld zijn, dan zei ze, nog even kun niks om afslapen ik de hele nacht. Niet, nee, dat gebeurt wel dat ze nog niet moe zijn hoor. Ooit meegemaakt? Dat je met zulke vrijmoedigheid en zulke kostelijke. Diepe vernedering in je hart. En toch dat je ziel in God door de middelen rust. En dat je toch niet slaapt. En toch niet moe was. Ik weet wel van iemand. Hij is al in de eeuwige zalig. Hij moest zijn gras maaien. En ik kon het niet zeggen. Ik was ziek. Maar een maaier betalen. Dat kon ik ook niet. ik gang geen geld. Hoe moest staan, dan? En het gras dat hooi worden moest. Dat komt niet mis, zegt hij. Want dan brachten hij mijn meester weer niet op. Dan had geen leeftijd voor de winter. Hij zei, ik ging eerst eens op mijn knie. Zei heer, ik weet het echt niet meer. Ik kan niet maaien, want ik ben ziek. Ik kan het hooi niet missen, want dan zit ik in een aarde. En ik kan geen man betalen, want ik heb geen geld. Heer, weet u het goed moet? Ik weet het niet. Het was waar. Dat deed hij niet. Want God zij pakte, zei, pakte de maar een rammer maaien. zou een rammetje. En ik krijg zo met vrolijkheid in zijn aard. Ik heb het zelf horen verteld. Ik heb de hele dag zingend aan de zijds gestapt. En s'avonds zegt hij: De broer zo ook moe en het wakker nog niet moe. Ik had er nog wel een stuk van de nacht ook bij kunnen maken. Ja, ja, zo kan het doen. Dan gaan ze als met arendsvleugelen. Oh, dat volk van wat, dat kan wel eens zo bediend worden. Al is het tegenwoordig schaars. Dat zeg ik erbij tussen twee haken. Maar dat kan wel eens zo bediend worden dat het net is of ze vleugelen aan de roeten houden. Ze zullen lopen en niet moeder worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Dan zegt de wereld, dat is een volk, daar begrijp je niks van. Die zijn vol zoete wijn. Ze hebben het een beetje te veel van de wijn gekregen. Ja, ja, dat zegt de wereld ervan. Nee, zegt Petrus, dat is het niet hoor. Maar omdat God van zijn reis in onze ziel uitgestort. Dat is het. Daarom zijn we zo vrijmoedig. Daarom wandelen we onvermoeid. Daarom hebben we geen last van, al worden we gespot, al lastig met ons. Daarom hebben we er geen last van. En daarom zitten we nou ook niet met de deur op vlak. Als ze bedroefd waren om de dood van Christus, zaten ze met de deur op vlak. Ze dachten eerst onze geliefde meester dood en is nou onze beurt. En dan dood en God moet moeten ons niet meer dan niet, Ik kan me begrijpen. Als je geen verzekering van boven krijgt, dat je je eigen dan toch zo goed gaat verzekeren. Dan voel je aan alle sloten of ze toch wel goed dicht zijn. Daar komt het nou vandaan, mensen, dat je eigen zo gaat verzekeren dat je van boven niet hebt. Daar zit het door. Echt waar. Dat moet je zelf leren. Maar dat was toch zegt: Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der Die God opgericht heeft op grond van de gerechtigheid die door de middelaar vervuld is geworden. Op grond van de voldoening aan Gods wet en... Christus heeft ook het leven verworven, want op de vervulling van de wet was het leven beloofd. Zie, <lacht> daarom zegt hij dat ze een hoge priester hebben, die meegeleiden kan hebben met de zwakheid van zijn volk. Oh, dat volk kan soms niet slapen, kan soms niet lopen, kan soms dit niet. En al die zaken, die zijn voor de middelair niet verborgen omdat hij alwetend is, maar ook omdat hij in alles verzocht is geweest, beproefd is geweest, door zonder dat. En als je zo eens een oog krijgt voor de middag. Dan kun je toch zien. Hij vergat zijn discipelen. Hij was nauwelijks in de hemel opgenomen En hij stuurt twee engelen. En hij stuurt ze met de boodschap. Dat hij opgenomen was in de hemel. En. Toen keerde ze wederom naar Jeruzalem. Met grote blijdschap. Lovende en dankende God. En in aanbidding in ze naar huis. Zie nou wel. Dat is een volk die vrienden Oh als het is hemelvaart mag worden nee je ziel. Dan gaat een hele vaart aan drappen. Maar als het is hemelvaart wordt de je Dat is nog wat anders dan is vrucht. Daar kende al Gods volk wat van. Van die vruchten die van de hemel in de hart geschonken worden. Maar als het is hemelvaart wordt. Dan krijg je eerst een weinig te zien. hoe Dat Christus zijn volk met God verzoend heeft. Dan wordt je ziel geopenbaard. En dan krijg je ook een weinig in te leven. Hoe hij zijn volk bracht. Niet alleen in de verzoening. Maar ook in de gemeenschap met God. En hij heeft ons met hem gezet in de hemel. Oh dan krijg je een toegang tot God in je hart. En kun je niet slapen. Echt niet. Laat ja. ons dan. Met vrijmoedigheid toegaan. Want wij hebben geen hoge priester Die niet medelijden kan hebben met onze zwakte, Die in alles verzocht is geweest. Dat zonder zonde. Maar. Tot de troon der genade opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. En zo leef ik verder genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Maar met het oog op de tijd wilde ik eerst laten zien. Anders wordt het te laat. En wel uit Psalm 68, het 17e vers. Zonder voorspel hoe groot, hoe vreselijk zij het wat er verder voor laatste van 68. zou nog iets zeggen van de genade die door de hoge priester bekregen was. genade buiten Christus tot zaligheid wel te bestaan ken ik niet er is wel algemene genade die niet tot zaligheid is dat is Gods algemeen goedheid maar de bijzondere genade dat zegt Johannes van Johannes 1 vers 16 zo hebben wij dan uit zijn volheid, namelijk uit Christus' volheid, ontvangen genade voor genade. Ik zeg niet dat alle mensen met genade Christus kennen, dat zeggen ik niet. Maar ik geloof dat ze geen genade buiten Christus krijgen. Dat kan. En u zegt hier de apostels, op dat postelt, opdat wij barmhartigheid mogen krijgen. Barmhartigheid dat betekent letterlijk een brandend hart. Zacharias, die eerst stomme priester was geworden vanwege zijn ongeloof, werd daarna vervuld met een heilige geest. En toen werd hij bij die goddelijke barmhartigheid, als deugd in God, daar werd hij bij bepaald. Oh, wat zegt hij dan? Door de innerlijke beweging, de barmhartigheid zegt hij, waarmee de God was bewogen. En daarom zegt hij, heeft hij ons. Namelijk zijn kerk bezocht met de opgang uit God. Hij wil zeggen, uit de brandingen waar Gods vader gaat vloeit het voort. Dat, Christus, dat God zijn zoon gezonden heeft op de aarde. Daar vloeit hij uit. O, naar het eeuwig voornemer en genade God vloeit het dat Christus op aarde komt. Dus uit dat vader had de gods vloeit het allemaal voort. Dat is een zoon gezondheid. Johannes 3 vers 16 staat, hou zo lief heeft. De wereld, dat wil zeggen, als een uitgekomen op de wereld. Had dat is het enige geboren zo'n gezonden, he. En als dat nou zo opgevallen voor je ziel, Dan moet je wel zeggen, even, daar is nog niks van mijn bij. Dat Christus op de wereld gekomen. Daar heb ik niks aan gedaan. Niks. En ik heb er ook niks aan gedaan als ik heb, he. En ook niks aan gedaan als die middelen in mijn ziel waren. Daar moet je vandaag achter daar heb ik nog niks aan aan aan tegengewerkt. Dat is nou louter voortvoering. Hij dat eeuwige de harten God. Met eerlijke beweging der warmachtigheid was God bewogen over zijn kind. Daarom staat er. Hij heeft zijn liefde met een eeuwige liefde. Dat is een liefde van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid. Daarom. Daarom zal hij zich nooit van zijn volk afkeren. Hij zal zijn aardig zich verbergen vanwege hun zon. Hij zal ze bezoeken met de roede en met bittere tegening. Hun ongerechtigheden met klagen ze van God afleggen. Maar, en dan komt het. Hij zal zijn genade en zijn trouw, die zal nooit wankelen. Nooit. Die wankelt nooit. hartigheid te mogen verkrijgen en genade vinden. Genade der levendmaking. Genade om weer versterkt te worden met kracht naar de neemwaardige mens. Genade tot vrijmoedigheid. Genade tot standvastigheid. Genade om in kruis en tegenheden lijfzaamheid te mogen krijgen. Genade bij sterfgevallen waar je in droefheid en smart verkeert. Genade om te kunnen, te willen en te mogen dragen waar God op laat. Genade om te leven en eenmaal genade om te sterven. zou ik zal tot later toe genade zijn. We zijn nog bij onze vriend gisteren geweest de Nieuwe Kerk aan de Eier. En zo te kijken en zo is hij leeft lang. 79 jaar, hard op, maar weet je wat hij zei? Wij kennen hem al dat hij nog in de 40 was. Zolang hebben we al bij hem geprikt. Hij zei, jongen, was zal al toch genade? zijn nou, als ik er kom. Dat is op net. Was je genade? Ik tot de laatste Genade te mogen krijgen. Weet je wie nou genade nodig heeft? Verloren mensen die hebben genade nodig. Die door God overtuigd en bewust gemaakt wordt dat verloren is. Die hebben genade nodig. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Ik heb tegen hem gezond. Iedere keer maakt wat ze zondaar. Je hebt tegenwoordig veel mensen die heilig worden. Maar je hebt weinig zondaren. Oh, ik en ik hoop nog zo graag dat ik nog eens een mens om moet zijn. Nu heb ik alles geprobeerd om een heilige bovenal te worden, maar ik ben er zonder moeten blijven. En die kun is zo makkelijk, mee niet om de zonde te doen. Dat ja, zegt Paulus, welke verdoemenis rechtvaardig is. Maar om nou waar te nemen, dat je zonder Gods genade niet anders doet dan zonder. Want al wat hij gelooft niet is de zonde. En dat wordt nou zo weinig gestaan. Zelf wordt als heilig maken, andere Maar vrienden. De ware vrezen gods, die gaat niet zonder de liefde, was gepaard. En die komt openbaar in de hoogachting voor gods heilige maat. Met kinderlijke vrezen. om die genade te mogen beoefenen. Om dan een vrijmoedigheid, een toegang tot de troon der genade. In en door de middelaar te mogen krijgen. Om geholpen te worden. Geholpen te worden. Ja, als een hulpeloos. God maakt zijn volk eerst hulpeloos. En nou bedoel ik niet alleen lichamelijk, doet hij soms ook hoor. Dat hij al de eigen hulp aanbreekt, van buiten en van binnen. De winter- en de zomerhulp, dat hij ze aanbreekt. En dan zijn ze zo hulpeloos. En dan staat er gans hulpeloos, tot hem geplomde zal hij te zijn. En dan is ze eruit. En dan is er zo'n eeuwig hulp. <lacht> het is als een hulpeloze dat God de toevlucht mag niet. om geholpen te worden. Wanneer? Ter bekwame tijd. Wat zou nou de bekwaamste tijd zijn? Weet je wat mijn natuur zegt? Mijn natuur, mijn verdorven natuur. Dat, zegt, dat is de bekwaamste tijd. Als je er maar iets van voelt uit de zoo bent. Kijk, mijn natuur die wil er niet in de moeilijkheden komen. En ik denk die van jullie ook niet. Je moet niks van hebben hoor. Je zegt, heerlijk. Als ik nog maar een natte voet heb. Dan moet me dat eruit halen hoor. Dat ik er niet dieper in zak. We willen eruit. Uit de moeilijkheden eruit. Kijk zo God willen we nog wel halen. Maar ter bekwame tijd. Dat is Gods tijd. God maakt alle dingen schoon op zijn tijd. Als de volheid als tijd gekomen was. Heeft God zijn zoon gezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Precies tijd. En daar kan ik nog niet op wachten. naar jullie ook maar achteren, dan zal Gods volk het toch zeggen, heren, dat was net dat tijd. Als het eerder was gekomen, dan had u, ik u eerder aan gewacht. En dan was ik voor begonnen komen. Want zalig worden dat gaat niet ten koste van, maar met hand en tot verheerlijking van God leugt. Dat is nou Gods tijd. Oh, wat moet dat volk van God leren. Net als dat apostel moest leren. De, de leerschool van Christus blijft gij in Jeruzalem. Voordat gij zult aangedaan zijn. Met kracht uit de hoogte. De gevaarlijkste plaatsen moeten blijven. En het evangelie moesten ze gaan verkonden. Beginnende van Jeruzalem. Van die bloedstap. Waar het bloed dat water was. We gaan zo zachtjes eindigen Voor ik ziet dat er soms onrustig worden. Ik hoop dat je nog een onrustige haak krijgt. Dat je niet nodig mag hebben. Daar gun ik je nou van uit. Dan ben je goed maar goed. Een heilige onrust. O, oh, dat zul je ervaren. Als God je in die onrust brengt. Die je tot God uitdrijft. Dan God je ook op zijn tijd eruit haalt. Ah, oh, wat zou onze ziel verblijven zijn. Stel ons gebeuren mag Bij iemand die jong is of oud. Of wie dan ook mag zijn. Daar ook ook God vrij in te mogen laken. Maar. Geholpen te worden ter bekwame tijd. Dan zingt dat volk van die tijd. En zei ze, heer, uw tijd. Dat was nog het beste. Ik wil toch worden voor de tijd. Maar God deed het net de tijd. Toen het water aan de lippen kwam. bijna te het Toen kwam God en toen een hele prijs eruit. Zie, en dan krijgt God de eerder. Daarom helpt God niet voor de tijd. En niet over de tijd. Maar precies ter bekwame tijd. Dat is de tijd die God had gekozen. Naar nou, Gods eeuwig voornemen en genade. maat is ze wel zalig, Precies op de tijd. O God geeft het ons verstaan. Jongeren en ouderen. En in werken nog door zijn geest. In onze ziel. ...dat we een volk mogen worden... ...en het gedurig mogen openbaren... ...en dat is Gods werk... ...dit volk heb ik mij geformeerd... ...ze zullen mijn lof vertellen... ...amen... ...zegen de middelaar Gods en de mens... ...die niet genoten heeft... ...van de mensenhand te worden gediend... ...als iets behoevend... ...wat zal dat eenmaal uitmaken... ...als uw volk... ...hier door het geloof... ...zijn weinig opening mag krijgen... Om u door het geloof te kennen. Wat zal het dan zijn als ze volmaakt God weer kennen. Hier door een spiegel als in een duister reden. Maar dan zullen ze hem kennen is, Van aangezicht tot aangezicht. O oh, dan zullen ze uitroepen. Gij zijt waardig de ontvangende eer. De aanbidding en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Want gij hebt ons gode gekocht met uw bloed. Amen. Zingen wij nog Psalm 73, vers 13. Zonder voorspel. Het 13e van 73, wie heb ik 9 u omhoog. Wat er beter komt. van meneer de